Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het gaat positief tegenover een lijstverbinding met de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week neemt het partijbestuur van GroenLinks een officieel besluit. De SP maakte gisteren bekend dat de partij een lijstverbinding wil aangaan met de PvdA en noemde ook GroenLinks als optie. De PvdA weet nog niet of ze een lijstverbinding met de SP aangaat.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 Kamerlid hero Brinkman wil een fusie van zijn partij en Trots op Nederland. Vanmiddag spreekt Brinkman het partijcongres van Trots op Nederland toe en zal daar zijn plan voorleggen aan de leden. Oprichter Rita Verdonk wil graag dat Brinkman lijsttrekker wordt van Trots op Nederland. Maar hij wil liever lijsttrekker worden van een nieuwe partij met een nieuwe naam en een nieuw partijprogramma. Aan het eind van de middag wordt mogelijk door de leden van Trots op Nederland over het fusievoorstel van Brinkman gestemd. Steeds meer supporters van het Nederlands elftal verzamelen zich in de Oekraïnse stad Sharkov om vanavond Nederland-Denemarken te kijken. Volgens de KVB komen er zo'n 8 tot 10.000 Nederlandse fans naar Gharkov toe. Oranje supporters gelden als bezienswaardigheden. Automobilisten toeteren en stappen zelfs midden op de weg uit om foto's van hen te maken. Rond deze tijd gaan de Oranje fans naar het metalist Stadion lopen in optocht. De wedstrijd tegen Denemarken begint om 6 uur. Dan het weer, overwegend bewolkt, vooral in het noordoosten kans op een bui en langs de kusten harde wind, het wordt zo'n 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, smiddags in het zuiden een enkele bui. Het is morgen zo'n 19 graden. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, staat voor Amstel Business Park, 3 kilometer file, dat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de A15 Gorkum Nijmegen bij Tiel 2 kilometer de werkzaamheden. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van brug 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de Paralleldaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 met vele namen. Samen zijn we sterk, samen zijn we één. Je voelt je nooit alleen, want wij zijn samen. Spijkerhart Het leven dat je leed Is het eeld op je hart Maar het ramp op te leven Bracht jou altijd weer Aan de stad De dag draait om geld of geluk Of allebei De zon om ons huis En een jaar gaat voorbij In een vloek en een zucht Maar we zijn nooit gevlucht Voor de tijd Want wij zijn samen Spell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 Today oh. ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Want oh, hoe die dan ietsie danseren? Ja toch? Kom eens aan hoor. Het is altijd feest al zo ruim je speelt want het legion komt dan vol in beeld een zee van... We zingen en hossen en stampen op de grond. Een land is de nummer die al zo raar. Je wil staan ze nooit alleen. Hand in hand staan we zij uit zij. Want het legioen is er weer bij. Ons landje is klein, maar de daden groot.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 Lekker hè, al die uh, oranje ek en. Je zou maar niet van voetbal houden. En nou de Zomvoort op zaterdag luisteren. Nou, bij deze onze excuses daarvoor. Ja, we moeten voor de meerderheid kiezen, hè, toch? Ja, ja, ja. We zijn er voor iedereen, hè? En elke doelgroep. Nederland is de nummer 1. Je Johan Derksen en Wilfred Gené. Ja, ja. Wat een leuk plaatje, zeg. Ongelooflijk.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 Tocht van Groningen naar Maastricht. Veel Zandvoortse ondernemers hadden mooie prijzen ter beschikking gesteld. waardoor de loterij gretig aftrek vonden Joka en het team hebben nu het prachtige bedrag van 7.477 euro binnengehaald. voor dit zeer sympathieke doel. Waarvan hulde. Zo, wat een mooi bedrag zeg. Ja, oh, ongelooflijk. Nou, zometeen meer informatie. Uiteraard om half vier de evenementagenda. kunnen we de komende dagen veel gaan doen, Albert-Jan? Ja, nou, we gaan gewoon de, de, alles doornemen in het Nederlands.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 Als je naar YouTube toe gaat en je kiest deze clip uit, een drukkie voor Raja, zie je dat het opgenomen is in een Zandvoortscafé café aan de Altenstraat. Wat een jonge kopjes allemaal. Jonge kopjes nog. Ja, en gaat wat, wat een, een jaar, feest hoor. was toen hè. Zijn Chore, we toen kampioen jongen. geworden ofzo? Bijna. <laughs> Bijna wel. Nou oké. Okay. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45. -M -M. En Kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. The Ja, het kon bijna niet missen, wat jij dat stiekem toch nog een plaat van Guus Meeuwers zou gaan draaien. Nee, eh, jij, jij zit achter de knoppen, dus jij ja. bent de baas. Joh de Guus Meeuwers en ik wil je. Blijf bij me. En daarmee werd het half vier. Tijd voor de evenementagenda. Zie.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 Moet ik daar nog wat over zeggen? Nee, nee weinig. weinig. Bedoel, iedereen weet waar hij heen moet. Zes uur. Ik zou zeggen, ga er om vijf uur heen. Maakt niet uit waar je gaat kijken. Drie uur je... volgens mij. we <laughs> ja, begint... gaan er al moeten zitten. Je had er al moeten zitten. Het vijf uur begint de tv-uitzending. En in diverse gelegenheden. Ik zou bijna zeggen, in alle horecagelegenheden in Zandvoort. Hangt wel een scherm of wat dan ook. Dus dan kunt u daar met soortgenoten genieten. Wellicht van de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken. Wij gaan dan door. Want dan is iedereen natuurlijk in een juichstemming als het al goed afloopt. En zondag om, uh, dan hebben we het over morgen. Daar hebben we van Cantanto Mariachi en dat is een muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Ook dat begint om half twee. En dat betreft, dat gaat dan over gezellige Mexicaanse muziek. Dan hebben we nog uh, morgen ook een tango salon aan zee. En dat, uh, daarvoor moeten we naar strandpaviljoen Meijer aan zee. Strandafgang de Fauvage.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 Uh, Duitsland ja, Ik wilde het niet zeggen En dat uh, is dan vanaf kwart over negen Uiteraard weer in alle horeca gelegenheden in Zandvoort Hangt wel een scherm Waar u dan uh, met soortgenoten kunt gaan genieten van. Dus kwart westen. over negen of kwart voor negen? Kwart voor negen, kwart voor negen. Kwart voor, okay. Okay. Dan uh, kunt u dus met, met uh, gelijkdenkenden Weer uh, genieten van de ouderwetse uh, Ja, hoe moet je dat zeggen? A clash tussen Nederland en Duitsland uh, Dan gaan we naar de vijftiende Dan hebben we natuurlijk de vismaaltijd het Gasthuisplein En dat begint om zes uur Volgens mij zijn al die kaarten al uh, vergeven, hè?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 In Zandvoort. Is een muziek muziek, spektakel op het kerkplein. En dat begint om 8 uur. Gaan we naar de 16e. Dan is er een open dag van de Zandvoortse Bomschouten bouwclub aan de tolweg 10A van 2 tot 5 uur. Kijk hoe, hoe Bomschuitclub bomschuiten bouwen. Ook op de 17e, dan gaan we naar de 17e. Kunst en boeken maken op het Raadhuisplein. ...en Dat begint dan om 11 uur s morgens en dat duurt tot 5 uur. En ja hoor, op de 17e hebben we natuurlijk ook de EK voetbal. Want dan moet Portugal tegen Nederland. En die wedstrijd begint om kwart voor negen. Wederom, overal in de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 met de 13 in mijn hoofd, wat tegen in? Duitsland. Ach, hé, hey, ja. dat wordt sleet hoor, maar ja, wie zint die Hollander, dat gaat zeker wel lukken. Oh, daar heb je er meer, Zo leuk met al die voetballers, wat zijn ze bang die gasten, want wij hebben van Basten, voor ons de grote held. Hij laat die jongens treden, Op oh, kijk eens naar die benen, naar al dat moois in het veld. Hé, hey, Duitsland, was nou dat je Holland Ongenschaal We komen om te spelen En niet om fietsen te stelen Dus maak je borstel dat zij hem moeten grijpen Voor ons als voetballer. Ze palen als een stekker Oh, ik vind die spits al lekker Oh, Geert, ga nu weer op die spits drijven Ik bied het niet. Hey Duitsland, denk nou niet dat je. Liet. Ik heb nog nooit zo goed gezegd. Weer daar die Hollander, we komen met signalen, we komen lekker balen, Om die gouden koel. Ja, ja, we zingen en we dansen, we nemen alle chansen, zullen alles doen. Ja, alles. En daarom zingen we hier in Duitsland, we zingen die nieuwe wereldkamp. Heb je ook niet in zo'n elftal gezeten? Hè? Ja. Leuk hè, die uh, voetbalplaatjes uit Nederland. Altijd weer een draagsteken hè, ja, ja, die ja, ja. Maar die Duitsers kunnen er ook wat van hoor. Die hebben ook van die voetbalplaatjes. Moet je dit maar eens horen. Ja, maar het klinkt heel uh, werelds hoor. Maar het is een Duitse uh, EK-hit. Hey. Uh, dat is mijn stuur niet. Die zonne schijnt ooit die ganze nacht. Hengt 1000 zettel in die nachtbarschaft. Wens ooit de lauter wordt, dan doet het Wie's geht, Denn es geht schon von allein Keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein Die Erde dreht sich von allein, der Arsch bewegt sich von allein, die Gläser fühlen sich von allein, alles geht ja. euch von allein, Deutschland tanzt von allein, jeder kann von allein Denk nicht nach, lasst es sein, denn alles geht euch von allein Von keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein. Ik zou het bijna niet willen zeggen, alweer, maar hij is wel goed eigenlijk. Hij ja, maar hij klinkt ook zo onduits, hè? Hij is klinkt onduits. Ja, klopt, klopt, klopt. Daar merk daar eigenlijk weinig van. Maar alles Git van dus alleen, hè? Van alleen. Die Duitsers hoeven niks meer te doen. Nee, dat is waar. Hij lopen er vanzelf al langs. <laughs> dat wordt nog wat aanstaande boek. Nee, ja, dag. nou ik ben heel benieuwd.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 And it's off the rouge et noir, danse avec le reflet du miroir I'm direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, est comme Zorro Ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas La fille, mec du mois Miss Cha-cha-cha, -cha. oh Miss cha, cha cha Miss cha cha, -cha. Miss Cha-cha-cha Que linda star, au milieu de tout ça, y'a nous, à moi Don't forget me, I'm done to be vert de Cuba Libre. livre Don't forget me, I'm done Got to be, huh? That's me. Noord, amoureuse folle du reflet dans le miroir. Oh. Repartie direct oh. to Mexico, don Diego de la Vega cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire oh. Odeur de tabac, de cendrillé, froid, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha. Oh Miss Cha Cha, -cha Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Cha, -cha, -cha quel lindo star. Au milieu de tout ça, y'a de nous y'a moi. Eh. Oh, don't forget me, I'm Dr. B. Ver brisé de Cuba Libre. Oh, don't forget me, I'm Dr. B. Ver brisé de Cuba Libre. Oh, me. That's me No time to rock and roll, cause roll don't rock and rock don't roll, we got some hot that'll hit the spot, something brand new on the metal rock, we're gonna rock the east, we're gonna rock the west, we're gonna rock the girls in blue, the turrets and we'll rock you, but don't forget that we're the main luché, the definitive the best, get down. Heb jij tv besteld? Wel drie! drie! Oké, daar komen ze dan! Groot scherm voor vandaag! Hou houd niet door, hij! Hé, op! Kijkt die. kijk die, die? Nee, hij, hij kijkt, kijkt niet! niet. Yo de Paris Latino van de Bandolero. Wat een heerlijke rap zat erin, zeg. Heerlijk, hè? Ja, ik kwam helemaal in de stemming, helemaal goed. Zo, heb jij eindelijk een berichtje? Uh, oh ja dat heeft de betrekking op het Zandvoortsmuseum ik zou zeggen pak u even een pen als u een liefhebber van het bent van het Zandvoortsmuseum vanaf, vanaf 16 juni tot en met 21 oktober kunt u deze zomer naar het Zandvoortsmuseum en kunt, kunt u alles leren over zandkastelen en sculpturen van zand zo is er een to toonstelling over de internationale geschiedenis van het bouwen van zandsculpturen en wordt het uh, maakproces in stappen uitgebeeld ook kunt u met speciaal zand zelf een, zel een zandkastel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 de plaat om een feestje te bouwen, dit, uh, Albert-Jan. Wat een mix, hè? Heerlijk, wow. Policia, hoor je. De singer van Luna. Ui, muziek uit Zandvoort hè? Heerlijk, heerlijk. Nou, dit zou de plaat om een feestje te bouwen. Ja ja. ja, ja, ja, zeker zo wel. Mensen, <laughs> we, het lichtje, we hebben de zin in zo hè. De voetbalwedstrijd Laat van vanavond om 6 uur Nederland, Nederland tegen Denemarken. Denemarken. Als en we zijn er natuurlijk klein met z'n allen bij. Dan maar, he, helemaal in het hoorde. Hier is Henkie. Lief klein konijntje een vliegje opzij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 Oh lief klein konijntje. Oh lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ja ja, o, ja ja, o, lief ja, ja. Lief konijntje. Oh lief klein konijntje. Oh lief klein konijntje. konijntje. had vliegje op zijn neus. Halt een vliegje op zijn neus. O,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 Autovrij op de zaterdagavond. Op de zaterdagavond. Nou, compliment waard voor de gemeente. Hè? Want met z'n allen moet er een feestje van maken, natuurlijk, en vanavond. Dat begrijp je ook wel. Uh, René van der Gijp in ieder geval wel. Hier is de Gijp-Boomhoor. Spanje heeft het beste team, maar dat is op papier. Papier hier, daar trek ik me geen reet van aan. Hallo, maar nog drie bier. Duitsers blijven altijd gaan. En dat is onze borst. Ramboerziek! Ja, ja Graag, biedt de bollardie Graag, biedt de gij Graag, Want we worden kapioen Godzame, wat een goed liedje Ja, klinkt lekker, hè Engeland is er weer bij Dat duurt nooit lang, helaas ook een portie leverborst! En dertig blokjes kaas! Ontbegingen kaas! Italianen, Fransen, bezorgen wij een tip! Arrivederci, au revoir! Mag ik een halve kip? Halve kip! Die cup nou gewoon Ja joh Pertje <laughs> moet weer kiezen Van versie hun laag. Rustig, Stel ze alle twee op bed Zijn met de ballen klaar? Oh met de ballen. Ja. Rob is ongrijpbaar Zijn acties zijn weer vet Zijn vet Hij neemt de zaak op sleep nou. Drie pittatjes met Hey over. Drie pittatjes met En eentje met pittesaus Daar de cup Oh, zeg, Adi? Ja? Waarom heb je eigenlijk knoopjes nodig? Nou, dat pak ik nou uit de verkeerde! Als we worden van Bio, gij hebt die cup vol Adi 1, gij hebt die cup Wat misdraagt hè en ons, en ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Kampioen, nee, word je niet zomaar. Zeg, hou eens even op maar Dat het idiote van je, wil je? Doe dat maar lekker bij, v. Ja, mafkees. Zo, dat was de gijpvogel. De gijpvogel. De, grijpvogel. de grijpvogel. Hey, vogel. vogel. Hey, zo dadelijk uh, uiteraard uh, nog een uur lang zoveel uh, zaterdag. Ja. En dan gaan we rap de studio uit. En rap het dorp in. Rap het dorp in. En rap het dorp in. De, de, het dorp in. Ja. Maar goed, dat is wel uit. Uh, puilen. Ja, dat denk ik, ik We zien allemaal oranje mensen hier voorbij lopen. Je dus zou bijna zeggen dat het een voetbalwedstrijd is van nou. En het blijft vanavond uh, lekker droog. Geef van Lex van de Horen gehoord. Omhoog. Wel een beetje fris, dus wel een jasje meenemen. Nou, oranje ik het jasje al warm natuurlijk. genoeg hoor. Dus ik kan de wedstrijd zo meteen denken. Oh. Ja, maar nog twee, vier, vijf, nog twee uurtjes joh. Okay. Alle tijd. Nou, zo dadelijk gaan we weer lekker beginnen met een voetbalplaatje. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.